Sinds donderdag, de eerste tropische warme dag, ziet Vitens een enorme stijging in de vraag naar water. Er is 30 tot 50 procent meer verbruikt.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 In Beltrum in de Achterhoek zijn 14.000 kippen omgekomen door een grote brand in een kippenschuur. Twintig brandweerauto's uit de regio zijn ingezet. Vanwege de warmte wordt extra bluswater aangevoerd. Vanwege de rook adviseert de Veiligheidsregio omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand in Beltrum is niet bekend. Een zalencentrum in Amsterdam moet dicht vanwege een corona-uitbraak. Uit contactonderzoek van de GGD blijkt dat zeker drie besmettingen kunnen worden herleid tot Zalencentrum De Koning. In het centrum worden onder meer huwelijksfeesten gehouden. Volgens de Veiligheidsregio is gebleken dat bij die feesten de coronaregels zijn overtreden. Mensen die het Zalencentrum hebben bezocht, wordt gevraagd om extra alert te zijn en bij klachten thuis te blijven. Het weer, vanavond nog lang tropisch warm, maar bij wind van zee wat koeler. Minimum vannacht tussen 18 en 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet, met 30 graden in het noordwesten tot ruim 36 in het zuiden. In Limburg kan een onweersbui ontstaan en het blijft de komende dagen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. met nu entertainment for you. Hoog in de bergen staat een hutje. Hoog in de die is kistloos daar in dat hutje. Met appelkorn, bier en gluwaard. Zullen wij er goed vanaf zijn? Jonner, Oh jee, ik moet er naar beneden en de piste die is rood. Oh jee, we moeten naar beneden zonder scheur of stoot. Met appelkorn naar de kloten. Jonner, Rio Ik neem een stok, een hele grote. Jonner, Ons hutje gaat nu zeker knallen. Jonner, Rio de And <laughs> all Sloos in dat hutje, yolari, yolari, Met afel, korn, en Met bier en gluwaai. Jommarion Zullen wij het zijn? Yolari, yolari, I'll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 alle jongens en meisjes, het is tijd voor een boswandeling! zo? Hey. So, so. Jij hebt een flinke bos. Een uh, <laughs> bosgebouw er in je tuin staan? <laughs> Jouw zwarte beenen draaien in het rond, lange haren zweven. Waarom kwam ik pas tot leven toen ik jou... En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 omdat ik steeds ben blijven komen, dat het toch zo bij zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeven ben Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. In een cafeetje zat stil aan een tafel een meisje met zwarte haren. Zoiets iets zal zei zag ik nog nooit.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 Vandaan en ik vroeg, komt je vader je halen? La, no, no, senor Ik wil amor Ik weet mijn kans bij de volgende dans En wij kusten daarna op een bankje Si, sí, si, sí, senor Radio. Radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9, je yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, eten zonderheids. Er is een feestje in de kroeg.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 Hoe is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van herten in de tuin. Het is niet waar. Oh, oh, ik heb zo last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Ja, ja, ik heb zo last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Je zit op die hectare grond en toch heb je nog huur. See you. Never world. Hallelujah. Oh, <laughs>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 Waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest. Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik gooi alle remmen los omdat maar één keer leeg. Ik ben gekomen op de bram en ga kruipend weer naar huis. En zo niet als slaap ik lekker in de struis. Het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Zo zat als een apen, een keer op kirkel. los Los met stralen in 3, 2, 1. We're Geen viet als water en de gaten die komt later Maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen een naar tijd Dit is een, een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten waar ik deed of waar ik ben geweest Een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat al van een avond een keer op meest Landen met z'n allen in die three, three, three, feest. Zwaaien! Je... natuurlijk nog ontmon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 Mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan Ze willen op zo'n stoere zonnebril En loop ik op de boulevard voorbij Dat luidt ze en lachen ze naar mij <lacht> Weet je wat ik hebben wil, een mooie nieuwe zonnebril Dan maak ik mooi de bliks mee op het strand Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde, de vrouw